Het offensief is een reactie op aanslagen waarbij 24 Turkse militairen werden gedood. De liberis Geschiedenisprijs is dit jaar uitgereikt aan Jaap Scholte voor zijn boek Kameraad Baron. Volgens de jury is het een bijzonder, hartstochtelijk en belangrijk werk. Kameraad Baron gaat over het verdwijnen van de aristocratie in Transylvanië. De prijs, waar 20.000 euro in is verbonden, werd uitgereikt tijdens de Nacht van de Geschiedenis in Amsterdam. Vorig jaar won de Vlaming David van Rijbroek met het boek Congo. In de eredivisie heeft FC Utrecht na het vertrek van trainer Erwin Koeman... meteen een forse nederlaag geleden. De club verloor thuis met 4-1 van Heerenveen. VVV heeft voor het eerst dit seizoen gewonnen. In Venlo werd RKC verslagen met 4-1. Excelsior verloor thuis met 2-0 van Heracles. En Adel Den Haag won op eigen veld met 1-0 van NEC. De Nederlandse bokster Marichel de Jong is Europees kampioen geworden... in de klasse tot 69 kilo. In de finale in Rotterdam versloeg ze de Oekraïense Badoulina. De Jong won met 21 punten tegen 12. In de klasse tot 75 kilo heeft Noeska Fonteyn vanavond zilver gewonnen. Ze verloor de EK-finale met twee punten verschil van de Russische Torlopova. En tot besluit het weer, vannacht helder en minimaal rond 3 graden... met in het binnenland kans op vorst aan de grond... Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt dan 11 graden in het noordoosten en 14 in het zuidwesten. Ook maandag nog veel zon, maar vanaf dinsdag veel bewolking en kans op wat regen. Tot zover het NOS-Junaal. ANWB Verkeersinformatie. De A4 Amsterdam richting Delft staat tussen Dorp en Leidsendam 3 kilometer file door wegwerkzaamheden. En op de A10 Ring Amsterdam staat tussen Schellingwouden en Zeeburg 2 kilometer file eveneens door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie.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 Mijnbijwerking.nl Doen. Agnes Kant. Bewandel het hoogste boomkroonpad van Europa. In Skiscircus Saalbach Ginter Kijk op austriaan.info. Oostenrijk. Je doel bereikt.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 Wat een geweldig schouwspel vanmiddag in de Tweede Kamer. Dualisme, democratie, emotie, onverwachte debatten. Het leek het oude Athene wel. Of zeg ik nu weer iets te positiefs over de Grieken? Goedenavond en welkom in een weekend waarin alle ogen zijn gericht op de Europese leiders. Zijn ze besluitvaardig genoeg om Griekenland te redden en Italië en de Franse banken? Vandaag vergaderde de Tweede Kamer voor het eerst sinds 1918 op zaterdag. Ook vanwege de eurocrisis. Wij gaan straks de balans opmaken met de financieel woordvoerders... Ellie Blanksma van het CDA, Ronald Plasterk van de PvdA en Ewout Eergang van de SP... Wat moet Rita Verdonk gaan doen nu ze uit de politiek is gestapt? De Iron Lady geeft straks zelf het antwoord. Argentinië zat aan het begin van de eeuw net zo aan de grond als Griekenland nu. Een beetje erger nog zelfs. President Kirchner slaagt erin de economie weer op gang te brengen... door niet naar de adviezen van het Internationaal Monetair Fonds te luisteren. Morgen zijn er verkiezingen in het land... en ze worden naar verwacht een walkover over voor Kirchners weduwe Christina. Wat is de muzikale voorkeur van de hoofdrolspelers... op de Europese top in Brussel morgen? Angela Merkel, Nicolas Sarkozy en niet te vergeten Silvio Berlusconi. De correspondenten Annette Biersel, Ron Linker en Bas Mesters... gingen het voor u na. En de beweging tegen de graaizucht... bestaat niet alleen uit Occupy het Beursplein en Occupy het Malieveld. Je hebt inmiddels ook Occupy Enschede, Nijmegen, Leeuwarden en Winschoten. Hoe groot was de opkomst in Winschoten vandaag? Het antwoord op die vraag komt om 5 voor 12. Maar eerst maar is het nieuws van vandaag. Zaterdag 22 oktober. Griekenland heeft veel meer geld nodig dan eerder gedacht. Om een faillissement van het land af te wenden... moet tussen de 250 en 440 miljard euro aan noodleningen worden uitgekeerd. Dat staat in een vertrouwelijk rapport van de Europese Commissie... de Europese Centrale Bank en het IMF. En in dit stuk kan iedereen lezen dat de Griekse staatsschuld... de komende 20, 30 jaar nog als een molensteen... om de nek van de Grieken blijft hangen. En dat terwijl de Griekse minister van Financiën... zich eerder op de dag liet ontvallen. Grieks is niet het centraal probleem van de eurozone. Hij deed dat op de eurotop waar de ministers van Financiën... de crisis bespreken. Ook minister De Jager is daar tot chagrijn van sommigen. Mr. Juncker, ja, excuse me, you're also staying in the same hotel... as our minister. Unfortunately, Het beraad is de reden dat premier Rutte... tijdens een opmerkelijk Kamerdebat vandaag... niet het achterste van zijn tong liet zien. Omdat de eurogroep aan het uh, vergaderen is vanmiddag... Uh, het voor mij moeilijk zal zijn om alle vragen van de Kamer te beantwoorden. Lastig voor Rutte, want het geduld van de oppositie... met uh, zijn minderheidskabinet raakt in een snel tempo op. Het moet opgelost worden in het belang van de Nederlandse burgers. Maar als dat zo blijft doorgaan, dan krijgen wij er langzamerhand echt een zwaar hoofd in. zei Ronald Plasterk, die we straks het weer horen. Ondertussen werd overal ter wereld geprotesteerd tegen het financiële systeem. Ook in Nederland. Zo'n 500 demonstranten liepen in Amsterdam van het beursplein naar de Nederlandse bank een Trip deed het verslag. En dan het dramatische ongeluk op de A2. Het begon met tanken zonder te betalen. De politie ging er achteraan. Ter hoogte van Vianen hebben een collega van politie Utrecht die auto opgepikt. Zijn er achter gerijden en hebben hem een stopteken gegeven. Maar de inzittenden van de auto waren niet van plan te stoppen. Ze gingen er vandoor. We hebben zeer roekeloos gereden. We hebben ook alles geprobeerd om de politiewagens af te schudden. En ook te voorkomen dat ze hem in konden halen. Het ging er af en toe hard aan toe. Hier is ook een aantal politieauto's van politie Utrecht geramd en geraakt. Bij Finkeveen ging het vervolgens mis. Daar rijdt de automobilist in op een file. De bestuurder van een stilstaande auto komt om het leven. Ooggetuigen melden dat de file niet spontaan ontstond. De politie hield zeg maar, de snelweg expres, creëerde ze expres een file. Dus, dat zag ik op tv altijd. Dan, waarschijnlijk doen ze dat omdat er een achtervolging gaande is. De politie geeft toe dat dit inderdaad het geval was. De verhalen van de ooggetuigen klinken allemaal heel spectaculair. Maar als ze even stilstaan bij wat ze werkelijk hebben gezien... Je ziet gewoon de ravage en daar ligt er daar dus een man die dood is. En dat is nou ik het vertel, ik helemaal... Ben, man. Dat was nieuws vandaag op Radio tv. In Brussel, EU-correspondent Joris van Poppel. Goedenavond, Joris. Goedenavond. Want daar bij jou zijn al de hele dag uh, allerlei ministers... in verschillende samenstellingen bijeen om over de eurocrisis te beraadslagen. Wie vergadert er op dit moment... We hebben hier vanmiddag 50 ministers over de vloer gehad. En op dit moment zijn alleen de twee echte hoofdrolspelers nog over eigenlijk. De, de duo Mercosie, zoals ze worden genoemd. Angela Merkel van Bondskanselier Duitsland en de Franse president Sarkozy. Die zitten samen in dat enorme gebouw van de Europese Raad. Hier eh, net om de hoek bij me. En eh, ja, die vergaderen over die vraag... Hoe gaan we de euro redden? Wie gaat dat betalen? Ze zitten er niet met z'n tweeën. Er zitten zes mensen in die kamer. Uh, Lagarde van het IMF is er. Uh, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, Trichet. En Van Rompuy, EU-president en Barroso van de Europese Commissie, zitten er ook. En de verwachting is dat ze nog de hele nacht doorgaan. In het nieuwsoverzicht uh, noemden we daarnet even het rapport van de Trojka. De, het IMF, de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank... waaruit blijkt mm -hmm. dat Griekenland veel meer geld nodig heeft... dan de in juli afgesproken 109 miljard. Uh, is daar al een reactie op in Brussel? Nou ja, het, het is een rapport om hoofdpijn van te krijgen. Dat was uh, niet uh, direct zichtbaar. Al zag je wel de schouders wat naar beneden hangen. Uh, het, het, maar tegelijkertijd was het ook wel verwacht. Uh, minister De Jager van Financiën uh, die zei een uurtje geleden... dit was eigenlijk geen verrassing en eigenlijk is het goed dat we nu duidelijkheid hebben. Uh, eindelijk is uitgezocht hoeveel het kost om, om de schuld van Griekenland houdbaar te houden. Ook op de lange termijn. En ja, dat er een, een, een lijk, grote lijken, heel veel lijken uit de kast zouden vallen. Dat, dat hadden we wel verwacht uh, eigenlijk. De vraag die hier nu vooral op tafel ligt, wie gaat dat betalen? Ja, de banken. En het antwoord van de jager is de banken. Ja. De banken gaan moeten En willen betalen, de banken allemaal? dat wel, denk je? Nee, helemaal niet. De lobbyist uh, die namens de banken onderhandelt... die heeft al gezegd... Uh, nee, we, we, gaan, we, we gaan dat absoluut niet betalen. Dat is, uh, dat is oneerlijk. Het plan was in juli, uh, een paar maanden geleden... dat de banken 20% van de van de, de, de schuld zouden gaan kwijtschelden. Volgens dat rapport moet er 50 of eigenlijk 60 procent worden kwijtgescholden. Um, wordt er afgeschreven op die schulden? Nou ja, dat is al heel veel. De jager wil dat niet bevestigen of dat echt zoveel gaat zijn. Misschien meer, misschien ook wel minder. Uh, daar gaat het de komende dagen over. En uh, bizar is dat niet alleen de banken dat uh, geen goed plan vinden... maar ook de Europese Centrale Bank blijft herhalen, ook in dit rapport. Dit is gevaarlijk. Dit is geen goed plan, want je smeert eigenlijk het Griekse probleem uit over je hele bankensector. Morgen komen de regeringsleiders bijeen en dan woensdag is de echte toppas, geloof ik, die besluiten moeten opleveren. Wat moet er nou uitkomen, wil men tevreden zijn woensdag? Nou, in ieder geval dat de deel van hoeveel die banken moeten bijbetalen. Daarnaast ook het Europese noodfonds, dat moet veel meer vuurkracht krijgen... Daarover wordt nog onderhandeld hoe, hoe kun je dat zo effectief mogelijk inzetten. Daar zal morgen op de top ook tot in, tot in detail over verder worden onderhandeld. Er is vandaag wel wat resultaat geboekt al door die vijftig ministers die hier vandaag al aanwezig waren. Dus al vannacht zullen, zullen er zullen vannacht nog kleine stapjes worden genomen. Maar het, het echte akkoord uh, ja, is er pas als je een akkoord hebt over alles. En dat is, hopen ze hier... Uh, woensdagavond. Joris van Poppel vanuit Brussel. Nou, ik zei het al, we gaan dit uur luisteren naar de favoriete muziek van een aantal hoofdrolspelers in het Europese drama. Medewerkers van het oog zijn op zoek gegaan naar de muzikale passie van respectievelijk Angela Merkel, Nicolas Sarkozy en Silvio Berlusconi. En we beginnen met Duitsland bij Annette Bierchel. Ik ben Annette Birsel en ik ben correspondent voor Duitse media in Nederland. En ik ben op zoek gegaan naar de lievelingsmuziek van Angela Merkel. Nu is bekend dat de Duitse bondskanselier erg veel van klassieke muziek houdt. Met name van de opera's van Richard Wagner. Maar in een van haar zeldzame persoonlijke interviews heeft ze ook toegegeven een fan van Karate te zijn. Karate is een rockband uit Oost-Duitsland en had al tijdens de DDR kultstatus. En heeft het trouwens nog steeds. Ook in het Westen. En deze band is zelfs opgetreden toen Merkel in 2008 de grote Europese prijs, de Karlspreis van de stad Aachen, ontving. Welk nummer nu Merkel top vindt, is niet bekend, maar de grootste hit hoort er zeker bij. Über sieben brücken moest du gehen uit 1978, toen was Merkel 24. De tekst moet haar ook aanspreken als Dominees dochter, bijna bijbels. Over zeven bruggen moet je gaan, zeven donkere jaren doorstaan. Maar dan ga jij uiteindelijk ook overwinnen. Heel toepasselijk nu. Dus we horen nu over Zeven Brücken Moesten gehen van Karat uit 1978. mir mein Manchmal bin ik ohne Rast und Ruhm. Manchmal schlief ik alle Türen naar mir. toe. Manchmal is het me kalt, und manchmal heiß. Manchmal weiß ik niet meer, was ik weiß. Manchmal bin ik schon amore. Am Manchmal zoek ik tot in einem Licht. Über die langen moest du geh. Sieben dunkle jaren überstehen. mal is du die asche sein. Manchmal scheint die Ode des Lebens still zu stehen. Manchmal scheint man nur im Kreis zu gehen. Manchmal ist man wie von fern bekannt. Manchmal sitzt man still auf einer Bahn. Manchmal greift man nach der ganzen Welt. Manchmal meint man, dass der Glücksstern fällt. Manchmal nimmt man, wo man Liebe gibt. Manchmal hasst man das, was man doch liebt. Simon Broeken van uh, Carazzo klonk popmuziek dus in de oude DDR. Ta tamelijk Duits, mag je wel zeggen. De smaak van Angela Merkel. Straks de muzikale voorkeuren van Nicolas Sarkozy en Silvio Berlusconi. Nou, slecht nieuws dus uh, voor Europa. De redding van Griekenland gaat ietsje meer kosten dan al werd gevreesd. In Brussel overleggen ze dus volop. En ook in Den Haag werd er vergaderd... voor het eerst sinds de Eerste Wereldoorlog op zaterdag. Heeft het debat van vandaag wat opgeleverd... qua richtlijnen voor premier Rutte en minister De Jager van Financiën? Daarover gaan redacteur Hans Andringa... en ik nu praten met Eddie Blanksma, financieel woordvoerder van het CDA. Ebert Eergang... Financieel woordvoerder van de SP en Ronald Plasterk, financieel woordvoerder van de PVDA, ze speelden alle drie een rol in het uh, debat vandaag. Ja, maar even open vragen mevrouw Blanksma, wat heeft het opgeleverd? Het heeft opgeleverd dat we met elkaar het belang van de euro en Europa... weer eens heel nadrukkelijk, ook aan de minister-president hebben meegegeven. Hij heeft in ieder geval wat de CDA betreft de uh, ruimte gekregen... om te laten zien dat hij de verantwoordelijkheid kan nemen... om de belangen van Nederland, ook in Europa, over de euro te verdedigen. He, daarin geldt, de regering regeert en hij moet terugkomen met het resultaat... wat wij ook als CDA controleren en dus ook uh, mogelijkerwijs kunnen accepteren. Wou het, het kabinet vooral de ruimte geven om te handelen in Brussel? Uh, we hebben gezien... En dat het is ook net ook heel duidelijk aangegeven dat Europa in brand staat. En dat betekent dat wij niet met handen en voeten regeringsleiders... naar de onderhandelingstafel kunnen sturen voor een goede oplossing. Dit, dit was dus een debat, maar de, de echte top is woensdag kennelijk. Gaat, gaat de Tweede Kamer nou ook nog maandag weer bij elkaar komen... en dinsdag weer bij elkaar komen, meneer Plasterk? Ik denk dat er voor woensdagavond nog wel weer een Kamerdebat zal zijn. Want dan is in ieder geval de uitkomst van... Uh... Dit weekend. Of dat dan de echte top is, dat weet ik niet. Want eerst was 21 juli de echte top. En sindsdien hebben we om de week een echte top. En dat is ook precies waarom ik langzamerhand wel sceptisch begin te worden. Want, want dat, dat, dat gaat maar door maand na maand na maand. En ik word langzamerhand uh, minder pessimistisch. Of dit gezelschap met Merkel en Sarkozy en al die, die andere 17 euroleiders. of die er wel in zullen slagen om een oplossing te vinden. Want, want, want vreest u dat want, woensdag ook nog niet? Ja, de want als ik nu komt... hoor dat eigenlijk over veel van de grote onderwerpen. Wat dat nou met het eurofonds? Hoe zit dat nou met die Griekse crisis? Is die nou, met de Griekse schuld is die nou houdbaar of niet? Komt die eurocommissaris er nou? Waar Rutte langs de deuren mee is geweest. Al die dingen, daar is nog helemaal geen, geen overeenkomst over. En dat zal er toch moeten zijn. Dat moet ook een, een pakket opleveren. Van je zegt, nou hier kunnen we nou van verwachten... dat de markt hier vertrouwen in zullen hebben. Want anders heeft het natuurlijk geen nut. Dus we zijn volgens mij nog lang niet uit het bos. Meneer Ergang, u was al sceptisch van het begin af aan. Over de steun aan Griekenland, bijvoorbeeld. Uh, dat is niet verminderd vandaag, neem ik aan? Dat is niet verminderd door natuurlijk de, de, het rapport dat naar buiten dat is uitgelekt. Uh, wat, uh, de Trojka. Het rapport van de Trojka, wat eigenlijk aangeeft dat de Griekse situatie nog veel slechter is uh, dan we al dachten. En dat is eerlijk gezegd nog een behoorlijke prestatie, want het was al heel erg dramatisch. Ehm. Um, het de debat was in, in zoverre onbevredigend... dat je in zo'n debat wil je weten wat de Nederlandse positie is. En uh, dan wil je als Kamer in meerderheid aangeven wat je vindt... Dat, uh, wat, wat Rutte als boodschap naar, naar, naar de Eurotop ja, nou, moet dat meenemen. Dat kan Rutte natuurlijk niet doen, want dan zit hij daar met totaal gebonden handen. Nee, dat is ja. niet waar. Dat is voortdurend door Rutte gezegd. Rutte kan natuurlijk wel aangeven wat de Nederlandse inzet is. Dat is iets anders dan aangeven waar voor hem de rode lijnen liggen. En hij heeft voortdurend dat... De rode dat... lijn is waar je niet over praat, hè? Ja. Nee, de rode... Ja, de rode lijn is wat voor jou ononderhandelbaar is. Want als je zegt wat je ononderhandelbaar is... dan zeg je automatisch ook wat onderhandelbaar is. Uh, en uh, ik vind dus dat... Ik, Jager heeft vandaag de hele dag ook in de media aangegeven... wat hij vindt dat, wat hij vindt dat Nederland uh, als inzet heeft. Ja, ik snap niet waarom Rutte dat niet in de, in de Kamer kan. En ik vind ook dat het zijn plicht is om dat te doen. Hij heeft de verantwoording af te leggen in het parlement. En ik vind dat hij zich daar te makkelijk van afgemaakt heeft uh, vandaag. Ja, maar? en ik ben inderdaad niet altijd optimistisch. Dat ben ik al met uh, met Plast. Plasterk. eens. U bent van de coalitie. Had uh, had premier Rutte. Ja, meer toeschietelijk kunnen zijn naar de Kamer? Nou, uh, hier wordt nu erg gesuggereerd... dat dit het eerste debat is ongeveer dat wij over de euro hebben. En ik kan toch wel zeggen dat we sinds, in ieder geval sinds 21 juli... vele debatten over de euro hè, en de eurocrisis hebben gehad. En daar heeft ook het kabinet heeft dag, heel nadrukkelijk... Ja, we hebben elke dag wel. Dus het is niet zo dat Rutte echt niet weet... wat de standpunten zijn van het parlement. Maar wat en is dan het niet... resultaat geweest om vandaag op die zaterdag... dan toch te gaan praten als de premier toch met mail in de mond moet praten? Hij kan niet alles zeggen wat hij zou willen zeggen. Dat er morgen een top is wat niet echt een top is. Dat er woensdag... Maar het resultaat moet ook niet zijn dat wij informatie krijgen lastig. over wat... Ja. Dus ik ben het ook niet helemaal met eergang eens... dat hij nu moet zeggen wat zijn inzet gaat zijn. Het moet juist omgekeerd zijn. Het gaat uiteindelijk erom dat hij weet wat zijn marges zijn in het parlement. Dus wij moeten als parlement duidelijk maken... dat mocht hij op onze steun uh, denken te kunnen vertrouwen... dan moet hij binnen deze krijtstrepen uh, blijven. En, en is, is vandaag, het is, ja. Dus is de minister-president en het kabinet dat goed moet luisteren naar wat wij zeggen. En, en nou, hij kan ook tellen. Ik geloof dat, dat, ja, dat ik de SP heeft eerder gezegd... van nou, wij gaan dit pakket in deze vorm niet steunen. Dus dat weet hij nu inmiddels. Nou, Dan telt hij verder af en dan denkt hij om een meerderheid te krijgen... moet ik goed luisteren naar die partij en die partij. Ja. En die partij. Maar er zijn wel ja, ja. voortdurend nieuwe, nieuwe ja, voorstellen... die gelanceerd worden. Bijvoorbeeld het, het noodfonds als verzekeraar. Dus dan is er een debat als vandaag. Dat, dat voorstel lag er vorige week nog niet. In ieder geval niet in de concrete vorm uh, zoals we er nu over spreken. En dan is het dus een debat vandaag heel nuttig... om te kijken hoe de verhoudingen in de kaart... Maar, liggen. maar jij zegt maar, dan niet: van stel nou, want dat zou kunnen. Dat je maar, als SP zegt: stel dat je het nou zo aanpakt, dan gaan wij het steunen. Dat kan je wel doen. Maar ja, nou, nou, We hebben ook aangegeven uh, dat wij vinden dat een adequate sanering van de Griekse schulden yeah. nodig is. Dat Wat? hebben wij bij voortduring aangegeven. Maar het punt en van de noodfonds als nee. verzekeraar, uh, dat, was, dat was een volkomen nieuw, maar eigenlijk. Dat als, als het nou rutte was, ja. dan zou ik toch denken van leuk voor de Tweede Kamer hoor. Maar. Ik zit daar met 27 anderen te praten, of 26 anderen te praten. Ik wil niet dat als ik iets verlies de hele wereld weet... Dat nee. uh, mijn inzet heel anders was en dat ik een enorme nederlaag heb geleden. Ik begrijp zijn houding zo goed. Maar hij heeft natuurlijk wel een, uh, een uitspraak gedaan. Het kabinet heeft een visie, een eurovisie, zo we het maar noemen. Ja. Hebben ze heel nadrukkelijk naar voren uh, gebracht. Hè. Dat ze, zegt, ze zetten in op een begrotingsautoriteit. Een autoriteit die ook voor de toekomst tanden heeft. Hè. Als uh, landen zichzelf niet in afspraken houden, dat ze kunnen doorbijten. Ook die een landen kan dwingen om financieel en economisch. Uh, dat is de ja, en Maar dan ook bijvoorbeeld de private betrokkenheid. Hè. Dus het Griekenland-probleem. We hebben al gezegd, adequaat moet dat nu opgelost worden. Dat moet ook met een private betrokkenheid zijn. Dat is een heel nadrukkelijk inzet van uh, de regering uh, hier in Nederland. Wat daar precies uitkomt. En zij weten heel erg goed, dit kabinet in Nederland... wat het parlement daarvan vindt. Ja. Uh, als we het uh, bijvoorbeeld over Griekenland hebben. Hè? Nu blijkt dan vandaag uit nadere rapporten... dat die financiële situatie daar nog rampzaliger is... dan uh, we al gevreesd hadden. Heeft u nog wel fiducie in dat dat nog gered kan worden? Ik denk dat de schuldhoudbaarheid, de, de, de schuldhoudbaarheid voor op lange termijn voor Griekenland, dat moet wat ons betreft gewoon gegarandeerd worden. Op lange termijn moet Griekenland uitzicht krijgen dat ze eruit kunnen komen. Daar moeten ze eerst zelf dik voor door het stof. Maar ook zeg maar, de betrokkenheid van de private instellingen, de banken. De banken. Wat ons betreft. De schulden is... saneren, zegt u. Nou, dat ja. zeg ik niet. Ik zeg dat in ieder geval de dat de, de, de betrokkenheid, die was in het 21-juli-pakket ongeveer zo'n 20 procent. Dus de 20 en de 30 procent. Als daar meer van nodig is, waarom niet? He, dan is dat wat ons betreft bespreekbaar. Ja, de vraag is wel, hoe ver moet je dan, dan gaan? Want zelfs met die 50%, waar nu dan kennelijk nu in dat Trojka-rapport over wordt gesproken, heb je nog een schuld, van, een Griekse schuld die zich op 120%, het is nu 170, van het, BVP, van het Griekse BBP stabiliseert. Dus het blijft gigantisch. Dus die situatie is zo slecht, dat je misschien nog wel veel verder gaande schuldsanering zult moeten doen. Maar mag je nou daar vragen over stellen? Want je hebt gedaan. altijd gezegd, nee, heel, de heel nou ja, Nee, maar dat gesprek hebben we natuurlijk wel eens gehad, waarin, waarin de SP heeft gezegd, wij, wij steunen de niet, omdat we vinden dat de banken onvoldoende hun verlies nemen. Dus stel nou dat die banken inderdaad voor meer dan 50% hun verlies nemen, komt er dan een punt dat de SP zegt, nou ja, onder die omstandigheden willen wij dan dat steunpakket ook, ook ja. steunen. Maar dat, ook dat is niet de eerste keer dat ik de nee. heer Plassik antwoord op deze vraag geef. Maar het wordt minder theoretisch, hè? He? Ja, wordt minder absoluut. Het kan nee, ab zomaar morgen blijken dat dat het geval ja, is. Ja, dat zeker. Dus dat zou ook, dat zou ook kunnen gebeuren. Uh, maar het is wel dat rapport van de trojka van vandaag geeft eigenlijk aan... dat er wel steeds meer nodig is dan we het, uh, hm. kort geleden nog dachten... Maar Het is wel zo dat, dat inderdaad de, de schuldsanering van Griekenland... met de dag de dichterbij komt. Ja. Maar Hadden als je, we dat ja. er maar eerder gedaan. Hè? Dan, helaas had, heeft de PvdA daar niet hard maar op gegeten. Maar je zegt toch niet echt ja of je op de antwoord... als dat nou dichterbij komt, of je dan ook bereid bent... te zeggen, oké, okay, dan zijn we ook maar bereid. Maar dat hangt, dat hangt er natuurlijk wel af van het concrete voorstel wat, wat, wat er maar ligt. Dat, dat, en dat, dat, heb nog, dat heb ik nog dat niet gezien. Nee. Maar dat totale pakket komt. Hè? En dan denk ik ook wel, en dan kijk ik ook naar de SP... als we kijken, vandaag hebben we ook gekeken van het noodfonds. Dat moet slagvaardig. Zijn, dat moet krachtdadig zijn, dat moet zorgen dat als er een, uh, zijn die besmettingsgevaren... dat die ingedampt kunnen worden. Daar uh, wenst de SP ook helemaal niet over mee te praten om dat uh, uit te breiden. Nee, omdat wij vinden, uh, omdat wij vinden dat een noodfonds dat zo groot wordt... dat Nederland echt zich met haar hoofd in een strop gaat hangen... om, om, om zelfs uh, Spanje en Italië te kunnen hebben. We moeten ergens een grens trekken... en we gaan niet met een verdere verhoging van het noodfonds instemmen. Spanje en Italië zullen echt, en zeker Italië Berlusconi... zullen echt zelf hun problemen moeten oplossen. Even terug naar vanmiddag... want uh... Aan het eind van de middag, aan het begin van de avond, werd het opeens heel erg spannend. En uh, begon Jolande Sap allemaal eisen te stellen. En Alexander Pechtold en de P van mm -hmm. de A. En de premier leek er helemaal niet op voorbereid. Het ging opeens heel klungelig. W waren we getuigen van het eerste echte dualistische debat. waar helemaal niks in achterkamertjes was voorbereid, meneer Eerken? Nou, het kwam wel redelijk onvoorbereid over. Dat, uh, van beide kanten overigens. Uh... Ook, van, de, ook van, de, van GroenLinks en zo. Ja, vond ik wel. Amateuristisch ja, geplung al eigenlijk. Nou, nou <laughs> dat, maar... dat zou ik niet willen zeggen. Maar ik vind wel dat als je eisen stelt over je steun uh, aan, uh, aan het kabinet. Ja, stel dan wel een, een concrete eisen. En uh, het was mij een beetje onduidelijk Want het ging in eerste instantie om een motie waarop ingepleit werd voor duurzame hervormingen. Mm. Uh, ja, dan denk ik, ja, dat is wel een rekbaar begrip. Daar kan je alle kanten mee uit. Schrok u wel dat uh, Jolande Sap opeens over duurzaamheid begon. en over splitsing van de banken. en allemaal dingen waar het debat helemaal niet over nee, ging? Nee, waar ik wel van schrok was natuurlijk het feit dat ze heel nadrukkelijk aangaf, euh, dat GroenLinks zei van... nou jongens, voor wat hoort wat. En ik denk toch dat we hier een debat hebben... Hè, over, over veel grotere zaken dan voor wat hoort wat. Dit is een individueel... Jorland de Sap zei, euh, onze steun hangt af van de belofte van het kabinet... geen verdere bezuinigingen, bijvoorbeeld, zei ze op een gegeven moment. Nou, dan ga je wel ver. Want ik denk dat het de eurobelang een veel groter belang heeft... en het belang voor Nederland dan dat ene, ene zaak voor wat hoort wat. Hè. Ik, U ik, vond dat ze een partijpolitiek spelletje vermaakte? Nou, dat gaat te ver. Ik denk dat dat altijd... Geen en nemen is in, uh, in, het, in het debat. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is... dat je deze zaken uh, uit elkaar moet houden. Ik vond het helemaal niet. Want Want ik vond ten eerste niet dat het debat daar niet over ging. Het debat ging over de financiële crisis. En die is mede veroorzaakt bijvoorbeeld... omdat banken hun, hun speculeerfunctie... en hun, hun, hun uh, klantenfunctie te veel door elkaar gooien. Dus ik vind het logisch om dat van elkaar te willen scheiden. En ik vind ook dat als je... Uh, het gaat niet om voorwaarden of, of wat dan ook, maar als de regering ervan uitgaat dat ze ook kan rekenen op de steun van oppositiepartijen, dan kan ze niet zomaar de ene motie naar de andere terzijde schuiven. Nee, die irritatie die groeide inderdaad bij Jolande Sap. en, en moet eerlijk maar zeggen. Ook bij de Partij van de Arbeid. Nou, want... Bij mij is, is, het, is het meer, eerlijk gezegd, maar dat heb ik ook al eerder net gezegd: de, de irritatie dat die regeringsleiders. De vraag is of die met een pakket kunnen komen dat dit probleem gaat oplossen. En meneer Plastax, tot slot van dit debatje. Uh, het moest premier Rutte even ingepeperd worden... dat hij op Europees terrein afhankelijk is van PvdA, GroenLinks en D66. Dat, dat, dat moest hem even duidelijk niets. gemaakt worden. Nou ja, de, de wat laconieke op, op, opstelling die Rutte misschien wat vaker heeft... die vindt uiteindelijk ook een soort bodem in het, lacon, dit laconieke kabinet met een coalitie die denkt dat je op de hoofdproblemen van deze tijd, zoals de eurocrisis en een aantal andere dingen, dat je daar binnen je eigen coalitie, van die drie uh, bevriende partijen, dat je het daar niet eens hoeft te zijn. Dat blijft een, een, een malotige situatie. Maar dan moet je het wel op belangrijke onderwerpen als de euro niet Laatst op, dit, op deze manier uh, zeg maar uitspelen. Ja, moet, moet, moet. Want ik denk wel, als we kijken naar het afgelopen jaar, waarin we een jaar met elkaar regeren, zijn er nog nooit zoveel moties van de, van de oppositie aangenomen. Gewoon de uitgestoken hand die zowel vanuit de oppositie en de coalitie met elkaar, uh, dat is echt wel succesvol. We gaan hier uh, maandag weer over door en dinsdag, dinsdag. en naar woensdag ook. Zijn. Bedankt dat jullie alle drie hier kwamen naar een Vermoeiende Precies. dag in Den Haag. Ronald Plasterk, Ebert Ingang en Ellie Blanksma en Hans Andinga. Goedenavond, Ron Linker hier vanuit Parijs. Welkom um, ja, op de vraag wat voor muziek zou president Nicolas Sarkozy... op dit moment draaien in zijn hotelkamer. Dat is eigenlijk maar één antwoord mogelijk. Hè? Natuurlijk muziek van Carla Bruni. Zijn vrouw, de moeder van zijn dochter die eerder deze week geboren werd... toen hij ook al vanwege Europa niet in het ziekenhuis bij haar kon zijn. Dus ik denk dat hij dat op prijs zou stellen. En ja, we hebben een paar weken geleden gezien dat hij toch wel een bijzondere band heeft opgebouwd met Charles Aznavour. Een bekende zanger in Frankrijk die zich inzet voor Armenië. Ze zijn samen naar Armenië geweest. Sarkozy heeft een concert bijgewoond van Aznavour... Dus ik denk wat het mooiste is, wat hij op dit moment zou draaien... om een beetje tot rust te komen... is een duet van Carla Bruni en Charles Asnavour Au creux de mon opolle. Si je t'ai blessé, si je noir suis ton passé... Viens pleurer, au creux de mon épaule... Viens tout contre moi, et si je fume maladroit... Je t'en prie, chérie, pardonne-moi. Laisse ta pudeur du plus profond de ton cœur Viens pleurer au creux de mon épaule Oublie, si tu peux, nos querelles d'amour Nous pourrons être heureux Notre amour se brise Mon amour, c'est moi qui pleurerai De muzikale voorkeur van president Sarkozy van Frankrijk, Charles Nafour en Carla Bruni. Met een van de twee is die ook getrouwd straks de smaak van Silvio Berlusconi. Rita Verdonk, goedenavond. Goedenavond, Marcel van Wezel. Dag, we hadden het net met uh, drie Kamerleden over de Europese crisis... en over het noodfonds als verzekeraar... en over wat uh, Mark Rutte allemaal in Brussel moet gaan doen. Blij dat u er vanaf bent? Nou, als ik dit zo hoor, wel. Denk ik, ik uh, ja, Het is nu belangrijk uh, dat onze regeringsleider uh, wat ruimte heeft... en uh, verantwoording achteraf. U vindt het niks dat die Tweede Kamer zich daar allemaal mee gaat bemoeien? Nee, dat maakt het natuurlijk heel erg lastig. Hij kan niks zeggen, want dan geeft hij zijn onderhandelingspositie vrij. En dan krijg je allemaal van dit soort symbolisch gedoe. En dan voor woensdag nog een keer een debat. Ik denk dat hij gewoon heel druk bezig moet zijn. Hij en ook minister De Jager, om te zorgen dat ze goed... Uit de debatten komen daar en zoveel mogelijk binnenhalen. U heeft uh, gisteren via een interview met het uh, televisieprogramma 1 vandaag... uw vertrek als leider van Trots op Nederland bekendgemaakt. Uh, ja, dat was heel emotioneel, vond ik het. Uh, er waren allemaal heldbije bij aan vooraf gegaan, geloof ik. Bent, bent u nu opgelucht of zit u nog midden in het rouwproces? Nee, ik zit nog midden in het rouwproces. Dat zal wel erg snel zijn. Nee, ik ben er al een uh, paar weken mee bezig. Hè. Het is natuurlijk toch ja, het is iets waar ik heel veel energie en inzet en tijd uh, aan heb besteed. En ik niet alleen, maar ook heel veel andere goede mensen. En uh, nou, Een aantal moest ik nu gaan vertellen dat ik uh, zou stoppen. En uh, dat was niet makkelijk. U maakt uw uh, entree in Politiek Den Haag in 2003. Gerrit Sannem uh, vroeg u toen als minister van Vreemdelingenzaken en Integratie. We hebben een paar momenten uit die carrière op een rij gezet. We gaan er even naar luisteren. Ik ga voor de inhoud. Ik ga voor de boodschap. Dus ik ben niet links, ik ben niet rechts, maar ik ben recht door zee. Er is iets gebeurd, dames en heren, in Nederland. Er is iets unieks gebeurd in Nederland. Ik wil duidelijk laten zien dat die koers verdonk, keihard staat. Maar ik eh, hou de eer aan mezelf en ik zeg eh, bij deze mijn eh, VVD-lidmaatschap op. Maar dat wij Nederlanders in ons eigen land steeds maar moeten opschuiven... en ons moeten aanpassen aan nieuwe culturen, daarvan zeg ik genoeg. Er zijn grenzen. Ja, nou ja, dat is meer in een paar jaar tijd dan uh, andere mensen hun hele leven meemaken. <lacht> denk ik. Uh, u stond op het hoogtepunt in april 2008 op 26 zetels in de peilingen. Geert Wildersachtige aantallen. En uh, ja, uh, vor, vorig jaar dus zelfs niet één zeteltje in de Kamer meer. Heeft u de hele tijd beseft dat het succes vluchtig was? Dat het zomaar voorbij kon zijn? Ja, zeker. Ik weet nog dat uh, Gerrit Salom tegen mij zei toen ik begon, Rita. Uh, je zult hoog in de boom komen en uh, je zult ook heel diep vallen. Dat is nou eenmaal de politiek. Halleluja en daarna kruisiger. Ja, daar ben ik natuurlijk niet de enige in. En, uh, ik heb het uh, allemaal uh, meegemaakt. Maar dit is heel extreem. Hè? Zo hoog staan, zoveel vertrouwen hebben en, en, en dan opeens verdwijnen. Ja, dat, dat is ook heel extreem. Ik bedoel. De laatste acht jaar van mijn leven zijn heel extreem geweest. Ik bedoel. Als iemand mij in 2001 had voorspeld wat mij de tien jaar erop zou gebeuren... dan had ik gevraagd of hij misschien een gaatje in zijn hoofd had. Want en minister zijn en een eigen politieke beweging beginnen. Maar ik heb het gedaan. Ik heb mijn nek uitgestoken. Altijd in het belang van het land... En ik denk ook dat ik kan zeggen dat ik daar wat bereikt heb. Er zijn, uh, hè, toen ik uh, kwam en ik zei van nou, als je in Nederland wil wonen, dan moet je Nederlands spreken. Ik werd bijna gelinst. En nu roept iedereen het. Ja, als je niet mag ja. blijven van de IND en in de jou, rechter, dan moet je terug. Dat is wel waar, maar Wilders is natuurlijk met de eer gaan strijken. Die heeft dat politieke marktaandeel veroverd uiteindelijk en niet u. Nou, daar heeft hij ook helemaal gelijk in. Maar dat weet je als je een wedstrijd speelt. Dan kun je ook verliezen. Dan kun je twee dingen doen. Dan kun je de winnaar aanwrijven dat hij zijn succes niet verdient. Of je kunt bij jezelf te raden gaan en te zeggen... ik, ik ben de verliezer en hij is de winnaar en, winnaar en ik gun hem dat. Wanneer is het misgegaan met de trots op Nederland volgens u? Ja, dat kunnen je natuurlijk niet zo, niet zo zeggen. Kijk, we hebben natuurlijk in het begin, ja, toch natuurlijk wat, wat narigheid gehad. Daarna, ja, zijn we niet teruggekomen in de Kamer. We zitten natuurlijk wel met vijftig gemeenteraadsleden nog steeds in het land. We hebben twee wethouders, heel veel enthousiaste mensen. Maar die Alleen, narigheid, ja, u kreeg op een bepaald moment openbaar ruzie met een aantal van uw adviseurs. Dat was die narigheid? Nou, kijk, het is natuurlijk al zo dat, en dat zie je bij iedere nieuwe beweging, eh, je begint vanuit idealen en eh, ja, tijdens dat traject blijkt dat toch niet iedereen dezelfde idealen huldigt, maar ook mensen hun eigen agenda hebben. Daar loop je allemaal eh, tegenop. En heeft hij zelf en, fouten ja, gemaakt? Uh, nou ja, wat ik mezelf kwalijk neem is, en u liet het net terecht horen... dat ik uh, ja niet voldoende duidelijk heb kunnen maken aan de mensen in het land... dat het juist ontzettend belangrijk is dat wij durven te staan... voor onze eigen Nederlandse cultuur, hè, voor onze Nederlandse taal... voor onze Nederlandse waarden en normen, dat daar helemaal niets mis mee is... en dat we daar juist trots op moeten zijn. Dat is mij niet voldoende gelukt en dat neem ik mezelf kwalijk. En waardoor is dat niet voldoende gelukt? Uh, nou, dat Want zei ik net paas, al. Het is anders zoals Wilders, dus het is kennelijk wel gelukt. Ja, dat is ook zo. En, en als je nu kijkt naar het politieke klimaat... nou dan zit er een kabinet hè, wat, uh, wat rechts is. Nou, Ik ben er altijd voor geweest dat de VVD een koers uh, zou gaan varen. Sinds Mark Rutte dat doet, uh, heeft hij ook veel meer uh, stemmen gekregen. Uh, de VVD is de grootste partij van Nederland geworden. Daar heb ik ook altijd voor gestaan. Ja, en wij stonden met trots op Nederland. En daar staan we nog steeds als partij voor en door de burgers. Ja, dat hoor ik de PVV uh, nu ook zeggen. Mm. Uh, dus wat dat betreft, de ruimte in het politieke landschap... is op dit moment... Uh, klein. Het is erg moeilijk om ertussen te komen. En als we een nieuw punt uh, hebben, ja, dan wordt het zo overgenomen. Dan kan je we wel blijven roepen van, uh, ja, maar dat is van ons. Dat schiet natuurlijk ook niet op. Dus laten we gewoon uh, reëel zijn. Ik wil uh, mijn uh, energie gaan richten op mijn eigen bedrijf. Dat ben ik uh, gestart. En ook daar zal ik bezig zijn om uh, mensen te helpen. En wat mij betreft dan bijvoorbeeld uh, ondernemers die in de knel komen... door de bureaucratie mm -hmm. van de die overheid. Niet uh, u bent dus eigenlijk vermalen door aan de ene kant het succes van de VVD en aan de andere kant het succes van de PVV. Ziet u zich nog eens bij een van die twee partijen opduiken? Nee, ik ga nu beginnen met mijn, uh, met mijn eigen uh, bedrijf. Dat ga ik nu uh, doorzetten. En uh, ja, daar gaat al mijn energie naartoe. En kijk, ik blijf natuurlijk de politiek volgen. Dat, dat, die interesse gaat natuurlijk nooit meer weg. En ik zal ze natuurlijk op de huid blijven zitten. En ja, u kunt al raden wie ik het meest op zijn huid blijf zitten natuurlijk. Dat is minister Leers. En, uh, maar uh, ook de andere... Hè, u heeft net ook mijn commentaar gehoord. Nou, dat zal ik zeker van de zijlijn uh, blijven geven. Even los van dat bedrijf. U, u gaat ondernemers bijstaan tegen de bureaucratie... Een heel nobel doel. Maar ja, u bent natuurlijk ook wel vergroeid de laatste jaren met die publieke zaak. Heeft u daar nog ambities? Uh, nee, op dit moment begin ik mijn eigen bedrijf. En ik zal zien, uh, ja, als er wat om me afkomt, dan zal ik dat uh, beoordelen. Maar ik wil uh, geld verdienen. Ik wil zo snel mogelijk uit uh, dat wachtgeld. Dat heb ik nooit gehad aan uitkering. En daar wil ik nu ook zo snel mogelijk uit. U gaat, uh, begreep ik, onder meer cursussen geven aan ondernemers over. Het leven in de Haagse Kaasstop. Wat gaat u daarover vertellen over dat leven in de Haagse Kaasstop? Nou, wat ik bijvoorbeeld uh, vertel is uh, hoe processen uh, uh, lopen. He, dat uh, ondernemers zich heel goed moeten afvragen. waarom bepaalde dingen gebeuren bij uh, in de overheid. He, als je iets vraagt aan de overheid, waarom je dan te maken krijgt met die ambtenaar. He? Nou, bijvoorbeeld hè, is het een ambtenaar van een, van een, een zodanig eh, zeg maar, eh, laag niveau... Hè, in die zin dat hij niet echt beslissingen mag nemen... zodat je de hele tijd zit te praten en je energie besteedt... aan de ambtenaar man. die er eigenlijk niet over gaat. Alleen, dat moet je wel weten. Ik uh, had nog één vraag. Theodor Holman schrijft in zijn uh, paroolkolom vanavond. Uh, Eigenlijk vond ik Rita Verdonk een hele aardige vriendelijke vrouw toen ik haar leerde kennen. Nou, dat is een uniek geluid. Vindt u het vervelend dat het grootste deel van Nederland u toch altijd ijzeren Rita noemt? Uh, de hardvochtige Verdonk, dat soort kwalificaties? Ja, kijk, wat, ik, wat mij altijd opvalt is dat als mensen mij in het echt ontmoeten waar ik ook kom, het eerste wat ze zeggen is van, goh, goh. Wat leuk, u kunt ook lachen. Goh, u bent eigenlijk een hele gezellige vrouw. Ja, dat is toch een beeld wat op een gegeven moment is neergezet. En ik moet zeggen, daar heb ik natuurlijk zelf volop aan meegewerkt. Maar ik vond ook echt, en dat vind ik nog steeds... dat, je op dat we op bepaalde terreinen in Nederland strenger moeten zijn. En nou goed, dat heb ik toen laten zien uh, in mijn portefeuille... Vreemdelingenzaken en Integratie. Door eisen te stellen aan mensen, mensen aan afspraken te houden. En ja, ik vind nog steeds, soms moet je hè, zeggen... Dit zijn de regels en die handhaven we nou gewoon eens een, een tijdje. En dat is wat we oh. toch vaak niet voldoende doen, wat mij betreft. Oké, okay, dit was het hoofdstuk operatie, meer of meer gelukt, maar chirurgen aan het overleden. Ik dank u voor het gesprek, Rita Verdonk. <laughs> Graag gedaan, goedenavond. Dag. Dit is Bas Mesters, correspondent te Rome. Ik heb gekeken naar de muzikale voorkeuren en de zangcarrière van Silvio Berlusconi. Want zoals bekend is de Italiaanse premier niet alleen eigenaar van verzekeringsbedrijven, banken, supermarkten, uitgeverijen, bouwbedrijven en tv-zenders. Hij is ook een redelijk zanger. Om geld bij te verdienen zong hij als student Franse chansons op cruiseschepen en trad hij op in Parijs. Zijn voorkeur gaat dus uit naar Franse chansons... maar ook naar Napolitaanse liederen. En drie jaar geleden schreef hij zelf... een aantal Napolitaanse en Italiaanse liederen... die ook zijn uitgevoerd en uitgegeven op een cd... door zijn Napolitaanse hofminstreel Mario Apicella. Het liedje dat u nu te horen krijgt gaat over een vrouw... waar Berlusconi echt helemaal gek van was. Ik denk zelfs aan je als ik het niet wil. Je bent als een mani, je verdwijnt nooit... is een stukje uit dit liedje. De titel is... Maar come fai, hoe krijg je het voor elkaar? Niemand weet over wie dit erotische stukje poëzie gaat. Het meest waarschijnlijke is dat het zijn knappe minister van gelijke kansen, Mara Caravagna, betreft. Over dit ex-topmodel gaat het hardnekkige gerucht dat ze haar baan verwierf door de premier te versieren. Veel luisterplezier. La notte senza te non passa mai. Anche se so che stai pensando a me. Ti stringo e ti accarezzo, come se fossi qui. Mi tieni compagnia, come se fossi mia. Ma come fai? A stare sempre dentro ai sogni miei. Ti penso anche quando non vorrei. Sei diventata come una mania. Non vai più via. Ma come fai? Ad essere importante come sei. Se non ci fossi io t'inventerei e ti farei uguale proprio a te precisa come sei non so che fare se tu non sei qui penso soltanto a quando tornerai quanto ti amo E anche tu lo sai, anche tu. Amami sempre, non smettere mai. Ma come fai a stare sempre dentro ai sogni miei? E penso anche quando non vorrei, sei diventata. Come una mania non vai più via ma come fai a dirmi le parole che tu sai a darmi questi baci che mi dai a farmi fare l'amore come fai En dit was de smaak van Italië's premier Silvio Berlusconi. En hij schreef er ook de tekst bij. Was hij dat maar blijven doen. Morgen zijn er presidentsverkiezingen in Argentinië. Nou, het land heeft een interessante recente geschiedenis, want nog niet zo lang geleden ging het bankroet. Begin deze eeuw was dat en de situatie was erger dan die nu in Griekenland. Het wonderbaarlijke is, het land is er althans op het eerste gezicht weer helemaal bovenop gekomen. Marcel Hane was in de jaren 2003 tot 2008 correspondent in Zuid-Amerika voor NRC Handelsblad. Met als standplaats de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Goedenavond, meneer Hane. Goedenavond. Uh, ja, het gaat dus eigenlijk heel goed met Argentinië. En waarschijnlijk wint de huidige president Christina Kirchner nou ook met gemak die verkiezingen morgen. Ja, het lijkt geen twijfel dat zij wint. Waarschijnlijk in de eerste, eerste ronde al. En uh, ja, ze is veel sterker dan haar concurrent. En, uh, dat wordt een eitje. Waar heeft ze het succes aan te danken? Ja, voornamelijk aan het economisch herstel. Want uh, het is inderdaad de, de, de situatie tien jaar geleden in Argentinië leek erg op de huidige Griekse. Ook, ook daar liepen toen de, de mensen brandschattend en, en demonstrerend voortdurend over de straat. Tien jaar geleden was het, het was nog met zo met dat. Potten en pannen en zo. Ja, precies. Maar, en ook de, de, de voorganger, de toenmalige president de la Rúa, moest per helikopter het paleis ontvluchten. om te voorkomen dat hij gelinched werd. Dat is tien jaar geleden. En het land lag zo op zijn rug, in de diepste economische kelder... dat het daarna eigenlijk alleen maar beter is gegaan. Dat kon ook niet anders. En, uh, er is een enorme economische groei. En uh, men, men verdient ontzettend veel geld. Dus de president uh, profiteert er bijzonder van. Hoe zijn ze daar bovenop gekomen? Want misschien kunnen de Grieken daar wat van leren... en de Italianen en de Spanjaarden en de Portugezen. Ja, het zal voor de Grieken niet meevallen, want de Argentijnen zijn er vooral bovenop gekomen, omdat ze profiteren van de enorme stijging van de prijzen van grondstoffen. Ze hebben enorm veel soja geproduceerd, produceren steeds meer, er lopen daar veel meer koeien rond dan in Griekenland bijvoorbeeld. Ze, ze exporteren heel veel vlees, ze exporteren wijn, ze zijn de grootste exporteur van peren ter wereld, ze zijn koper aan het exporteren, kortom, allemaal producten waar de wereld ontzettend veel behoefte aan heeft, en de Chinezen bijvoorbeeld heel veel afnemen. Dus het geld stroomt enorm veel binnen, ze hebben exportbelasting van 35% procent, uh, ingevoerd, dus uh, ja, ze ze hebben enorm veel geld. President Kirsten, de, de ex-man van de huidige president Kirsten... want hij is overleden vorig jaar... Uh, heeft toen orde op zaken gesteld. Hoe heeft hij dat gedaan? Wat was zijn saneringsplan? Ja, het ging heel rigoureus. De, de, er waren enorm veel buitenlandse schuldeisers. En hij heeft duidelijk gezegd... Van, we hebben geen geld meer om terug te betalen, dus jullie kunnen kiezen... Uh, of we betalen niks meer terug, of jullie krijgen voor elke gulden een kwartje. En de meeste schuldeisers hebben dat, uh, hebben dat tegen heug en meug moeten slikken. En, uh, ja, en, en de, er is een enorme devaluatie geweest. En het land was toen ontzettend goedkoop en kon dus enorm goed concurreren met het buitenland. En uh, ja, langzaam maar zeker is het, uh, is het toen beter gegaan. Dat durfde die dus aan, want je, je ziet dat de Grieken en zo toch enig moeite hebben om tegen de schuldeisers te zeggen: ja. We betalen gewoon niet terug. Ja, nee, maar het is ook Argentinië, wat dat betreft, ligt aan de, aan de onderkant van de wereld, het laatste land op de, op de, op de, op de kaart, zou ik zeggen. Men heeft dan minder. Uh... Scrupules om te zeggen, van nou, wij doen gewoon wat we zelf willen. En dan boren we maar eventjes niet tot een fatsoenlijke internationale gemeenschap. En uh, ja, wat dat betreft hebben ze ook enigszins geluk gehad. Argentinië was een van de landen die min of meer onder curatelen van het Internationaal Monetair Fonds. Nu deze dagen weer druk en er weer in Europa stond. Uh, daar hebben ze niet naar geluisterd eigenlijk, hè? Nee, ze vonden het IMF een verschrikkelijk instituut. En ze, ze, ze zagen dat als een soort modern kolonialisme. Dat Voortdurend kwam die president van het IMF langs in Buenos Aires... en die kwam de Argentijnen weer vertellen wat ze doen moesten. En dat, dat paste heel erg slecht in het, in het nieuwe patriotisme... wat je in heel Zuid- en Latijns-Amerika ziet. van uh, We kunnen het zelf al onze boontjes uh, opknappen. En ze hebben het IMF de deur gewezen. Zo snel mogelijk alles afbetaald. Zelfs geleend met duurder geld van Venezuela... om het IMF maar weg te kunnen krijgen. Maar ze konden uh, geld krijgen van Venezuela. Ja. Was wel, ja, zeker. Dat is een, een belangrijke vriend. Ook, ook in, in de vorige verkiezingscampagne van de huidige president... Uh, koffers vol geld naar Buenos Aires gesmokkeld. Het, uh, het daar, uh, daar is een hechte solidariteit in het uh, in, in een afkeer ook van het IMF. Ja. Maar dat kan dus? Gewoon tegen het IMF zeggen... sorry jongens, uh, we zijn het niet eens met jullie saneringsvoorstellen. We doen het niet. Ja, als je, als je durft en je weet andere bronnen van inkomsten aan te boren... Ja, dan uh, ga je gang. Ja. De Grieken zouden... Vriendschap met Chavez moeten sluiten. Ja, als hij die, die bereid is om die Grieken te steunen, ja, dat zou een hele opluchting zijn. Ja. Ja. Zit het nou echt goed met uh, de Argentijnse economie? Want je, je hoort ook wel: het zit alleen op het eerste gezicht goed. Er is hartstikke inflatie. Het loopt uiteindelijk toch verkeerd af met het land. Ja, nee, er dreigen nu ernstige verschijnselen van oververgetting. Uh... De, de, het is zo dat de staat bemoeit zich met alles. Dus ook het CBS is nu in handen van de partijleden van de, van de president. Dat betekent dat, de, dat bijvoorbeeld het inflatiecijfer officieel 10% is. Maar in werkelijkheid uh, praat je over cijfers van 30%. En uh, het land wordt steeds duurder en duurder. Er zijn bedrijven waar om de drie maanden het salaris van de werknemers moet worden aangepast aan de nieuwe, nieuwe, nieuwe actualiteit. En ja, op den duur prijs je natuurlijk wel uit de markt. Want zo goedkoop als Argentinië was. Ik weet nog dat in die jaren dat ik er kwam, dat je. Als je een biefstuk bestelde waar je hele bord mee bedekt was voor een paar gulden... en nu betaal je prijzen die je hier ook in elk Argentijns restaurant in Amsterdam moet betalen. En ja, nog één, twee jaar verder en Argentinië is echt veel te duur. En dan kunnen ze dus niet meer zo exporteren als ze nu kunnen. En dan klettert het weer net zo makkelijk in elkaar als het uh, als tien jaar geleden de situatie was. Dus op korte termijn bl blijft mevrouw Kiersner heel populair. En zal ze wel president worden, maar op langere termijn zie je de problemen. Ja, ik denk dat het, of het nou 2012 wordt of 2013, maar dan... Ja, dan, dan vrees ik dat het, uh, dat het weer van voren af aan begint. En de historie geeft ook te zien dat om de zeven jaar, acht jaar... Dan, dan, dan, dan, dan klettert het weer in elkaar. Dan zorgen de rijke Argentijnen dat ze hun geld op tijd stallen... in Uruguay of in Brazilië. En dan, uh, dan devalueren ze weer en dan komen ze weer terug. En dan gaat het weer allemaal van voren af aan. En helaas, alleen de mensen die nu zo weglopen met Christina, zullen, zullen die klappen moeten opvangen. Die rijken zullen hun zaakjes goed geregeld hebben. Tot slot, een deel van het succes is... Uh, dus eigenlijk van het wonder is dat ze... Schulden gewoon niet hebben afbetaald. Zijn er nog steeds schuldeisers boos op? Of heeft iedereen zich daar uiteindelijk bij neergelegd? Nee, nee, ze heeft nog steeds een geschil met de Club van Parijs. Dat is een instituut wat bemiddelt bij een aantal landen die, die, die, die, die nog vorderingen hebben. En dat blijft zo. Ja. Dat, uh, dat heeft nog steeds niet opgelost. Maar dat is echt geen enkel probleem. Wanneer gaat u weer naar Argentinië? En gelukkig volgende week. Want het is daar bijna rokjesdag. Dus het wordt hoog tijd om eerst te gaan kijken. En, uh, naar de Mixed Grill. Ja, zeker weten. Marcel Halen van de NEC, bedankt voor uw komst. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. En in Rotterdam en Amsterdam hield de Occupy Wall Street-beweging vandaag protestmarsen. Maar niet alleen daar hoor, ook in Winschoten werd er actie gevoerd. Piet Postmus in Winschoten, goedenavond. Goedenavond. U was uh, dinsdag ook al uh, te gast bij Met het Oog op Morgen. Ja. Uh, u zei toen dat de Occupy-beweging in Winschoten nog maar vijf man telde. Hoeveel zijn er uiteindelijk uh, bij de actie komen opdagen vandaag? Nou, we zijn uh, uh, globaal over de hele middag uh, tussen de 30 en de 40 uh, dat we constant uh, waren met een, een vaste club van 30 à 40 personen dus. Dus dat is uh, aardig, wat. Niet, het aardig wat. Maar niet genoeg om een protestmars te houden zoals in Amsterdam nee. en Rotterdam, hè? Nee, het is nog geen Rotterdam of Amsterdam, maar we hebben wel aanleiding gezien om volgende week gewoon weer uh, ja, op de straat op te gaan, laten we het zo zeggen. U kondigde ja. dinsdag aan een tentenkamp te willen opslaan voor het plaatselijke ja. ING-filiaal. Is dat nog ja. doorgegaan? Uh, dat tentenkamp, dat staat er nog niet. Uh, dat komt ook niet voor het ING-filiaal uh, te staan. Uh, er waren wel uh, vandaag al mensen die uh, wel een tentenkamp op wilden zetten. Alleen uit veiligheidsoverwegingen en natuurlijk ook voor die mensen zelf. Ik bedoel, als je pron ergens een, een tentje opzet, ja, dan, in, in, dan loopt iemand bij langs, dan kan er van alles gebeuren. En als er dan één tent staat waar één persoon in ligt, of nou, twee of drie, dan vinden wij dat niet vertrouwd. Dus uh, we hebben gezegd dat uh, minimaal acht uh, tentjes, en dan gaan wij ook een tentenkamp in Winschoten inrichten. En wij verwachten dat het volgende week al, uh, al uh, zal kunnen gebeuren. Hoe groot, uh, althans is uw droom, dat de Occupy-beweging in Winschoten uiteindelijk wordt? Uh, uh, noem eens wat, uh, uh, 500 man. Ah, dat is een goede gok. En, wa ja. en wanneer heeft ja. u dat bereikt, denkt u, meneer Postmus? Dat weet ik niet. Ik bedoel, uh, wij, wij zijn net, uh, net begonnen. Het was een, uh, een hele mooie start. We hebben er met elkaar een heel goed gevoel aan over, uh, overgehouden. De mensen op straat waren ook heel positief. Dus uh, ja, wij, ze wij uh, verwachten zeker dat er een, uh, een stijgende lijn in, uh, in zou komen. Bedankt voor dit vraaggesprek. Graag gedaan. Piet Posmus van de Occupy-beweging in Windschoten. Daarmee komt uh, deze zaterdagaflevering van Met het Oog op Morgen aan zijn eind. Morgen zit hier John Jans van Gade. Het zou me niet verbazen als het dan uh, over de Eurotop in uh, Brussel gaat. Goed weekend.